De storm Sandy komt rond deze tijd aan land... in de Amerikaanse staat New Jersey. Sandy is de laatste uren iets in kracht afgenomen... en is niet langer een orkaan, maar een tropische storm. Wel waarschuwt het Orkaaninstituut voor het gevaar... dat Sandy nog altijd met zich meebrengt. Er worden windvlagen gemeten met snelheden tot 135 km per uur. En daarnaast regent het hard. Sandy veroorzaakt nu al veel overlast in het oosten van de VS. Bij meer dan anderhalf miljoen mensen is de stroom uitgevallen... Veel stroomleidingen zijn beschadigd door omgewaaide bomen. In New York zijn veel straten ondergelopen. En in Manhattan is een grote kraan van een wolkenkrabber in aanbouw omgevallen.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 Deze week houdt Samsung drie regionale bijeenkomsten voor partijleden om het regierakkoord toe te lichten.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 Terwijl ze de deur dicht doet, zegt Els, die met mij vannacht dit huis uh, bewoont... we zien wel wat er gebeurt. Ja, daar word je dan mee het bos gestuurd, Maar dat bevalt me wel, want dat, houdt, dat heeft iets van een improvisatie. En dat is dan dus ook geheel in de geest van de vandaag overleden schrijver en dichter Bernlef, Die wij misschien in dit tweede uur wel een klein beetje eer kunnen bewijzen. Door iets te laten horen van wat hij heeft geschreven. Dat zou ik graag doen. Um, en dat past ook mooi, zeker als uh, een gedicht van hem laten horen... Uh, past ook mooi op het gesprek dat ik had met Charlotte Mutsaars... die zich dus, nadat ze al beeldend kunstenaar was... en schrijfster van romans en essays... zich ook heeft ontpopt op 70-jarige leeftijd als dichteres. Um, en deze nog meer over de poëzie te melden. Ramsi Nasser brengt vandaag een cd-box uit. Nou ja, en ik wil het eigenlijk, had ik, had ik bedacht... dat we het wel met u zouden kunnen hebben over... Um, dierenverhalen, want Charlotte Mutsuis is iemand die ont ontzettend veel respect heeft... en liefde heeft voor dieren, net zoveel als voor mensen. En ik denk eigenlijk dat ze dat ook wel een beetje is, een hond. Een hond die het verschil tussen spel en ernst niet kent. Zo onvoorwaardelijk alles in alles in de overgave. Dus wij dachten, als u nou mooie verhalen heeft over bijzondere gebeurtenissen met dieren... dan nodig ik u uit om ze te vertellen bij ons in Casaluna 080112 zo herinner ik mij ooit mijn eerste poes diva die was zwart en wit gegeven aan mijn geliefde toen zij uh, afstudeerde aan het conservatorium dus het zwart wit van de toetsen zat in het dier maar die kreeg uh, raakte natuurlijk ook een keertje zwanger. En toen zij moest werpen, was dat precies in de periode... dat ik in Antwerpen allemaal ingewikkelde dingen ging doen. Ik was tien dagen van huis, maar ik was één keer even terug. En precies in die nacht heeft zij geworpen. En dat hadden wij niet verwacht. Euh, want veel ervaring hadden wij er niet mee. Ik werd midden in de nacht wakker, toch al een beetje verward. Waar was ik nou ook alweer? En ik hoorde gepiep. En ik zei tegen mijn vrouw, piep jij zo? Dat is een klassieke ge gebleven binnen onze verhouding. En toen hebben wij natuurlijk een beetje rondgekeken... en tussen de plooien van het beddengoed vonden wij... 1, 2, 3, 4, 5 van die kleine muisjes, van die kittens... nog nat van het vocht uit de baarmoeder. En die hebben we een beetje bij elkaar gelegd en gewacht. En toen kwam er een, een uh, moederkoek uit de moeder uit Diva. En toen dachten we, van, dat was het wel. Nou, De volgende ochtend bleken er zeven te zijn... Dus toen is er waarschijnlijk nog wat meer gebeurd. Diezelfde nacht zaten wij in de ochtend uh, in de voorkamer. We hadden twee etages. En toen gebeurde het dat Diva, de moeder... met het eerste uh, uh, kitten dat zij kon vinden in de bek... vanuit de achterkamer naar voren trippelde... midden in de kamer bleef staan... als om haar baby te tonen. En toen door de deur de trap opging naar boven... en een plek vond op zolder... Dat heeft zij zeven keer herhaald. En iedere keer weer hetzelfde ritueel. Kitten in de bek. De voorkamer inlopen waar wij zaten. Te kijken. Stilstaan. Tonen. Nu ga ik met deze ook naar boven. En liep zij de trap op naar de zolder. Zeven keer, zeven, werd dat uh, ritueel herhaald. En het mooie was dus dat zij ze wegbracht. Zo van in veiligheid bracht. Maar wel eerst liet zien. Dat verhaal zal ik nooit vergeten. Nou, heeft u verhalen over dieren, bijzonder, echt bijzondere gebeurtenissen... in uw leven met een dier? Bel dan 0800-1121. Eh, is ook de gast geweest in Casaluna. Toen was hij verkouden, toen speelde hij wel piano. want liefde, Muziek, wat zijn grote liefde. Um, nou, als kind had hij al pianoles uit de bundel... Schiet niet op de pianist over jazz. Pianoles, het hoorde er een beetje bij. Zoals padvinderij en categorisatie activiteiten die mijn lichte afkeer inboezemden... omdat ik ze niet zelf gekozen had. Je moet de noten binden, zei de pianolerares. Legato. Maar wat viel er te binden aan noten die mij geen verhaal vertelden? Behalve Bach. Dat had ik als klein jongetje al door. Alsof er een trein op de rails werd gezet. Ik weet natuurlijk niet meer wat het eerste echte jazzstuk was... dat ik op de radio hoorde, maar ik herinner me nog wel... de sensatie die het me gaf. Eindelijk samenhang. Eindelijk een verhaal dat ik begreep. Nog niet van A tot Z, maar wel met een onmiddellijk effect. Meer van die muziek wilde ik horen. En daar is hij natuurlijk naar op zoek gegaan. Hij werd door zijn vriendje Louis meegenomen. Daar raakte hij in contact met nou ja, Amerikaanse jazz. Lenny Tristano bijvoorbeeld, onthoud die naam. Toen mocht hij een keer mee oppassen... en zat hij te luisteren naar de plaatjes die werden opgezet... Ik zat achter in een veel te grote fauteuil En toen gebeurde er hetzelfde als op die woensdagmiddagen... dat ik de koele stilte van de Sint-Bavo-kerk opzocht... en op de eerste rij zittend de muziek van de hoog boven mij oefenende organist... door mij heen liet denderen. Om de muziek zelf ging het me niet. Ik kwam voor een fysieke ervaring. Te voelen hoe het geluid van het orgel door mijn lichaam heen trilde. Alsof ik oploste in die van alle kanten op mij aanstormende klankgolven. Duizelig liep ik na afloop met mijn ogen knipperend... tegen de felle zon over de grote markt Muziek die dwars door je heen ging. En als ze verdwenen was, was je veranderd. Waaruit die verandering bestond, kon je niet zeggen. Maar zo was het wel. Zo gebeurde het. Dat vind ik wel een hele mooie observatie van Berlef... die verschillende stukken heeft geschreven. Um, over jazz en ook over poëzie. En altijd in, in, in, uit een poging om te begrijpen waar die verandering uit bestond... die je dan onderging van de muziek die je werkelijk raakte. En ik heb van hem naar sommige jazzpianisten en blazers leren luisteren. Lenny Tustano, de blinde uh, pianist, die fantastisch jazz speelt. Zoals Bach trouwens, om daar dan toch maar die twee met elkaar te verbinden. Maar ook blazers als Warren Marsh en Lee Konitz. Um, beetje nuchter, niet zo... Schwermers, niet zo sentimenteel, niet zo gevoelig, niet zo op het gevoel uh, spelend. Maar als je dat leert uh, kennen, is dat juist daarom misschien wel zo fantastisch. Zoals hij dat zelf in zijn poëzie ook was natuurlijk. Maar goed, ik laat het straks nog wel iets horen. Deze man die een grote liefde had voor het noorden, Bernlef, de dichter, vandaag overleden. Zoals hij ook een aantal grote dichters uit uh, onder andere Zweden heeft vertaald... en voor ons toegankelijk gemaakt, zoals Thomas Tranströmer. Dat is echt een prachtige dichter. Goed, 0800-112. als u verhalen heeft over uh, dieren... maar misschien ook wel over de poëzie van Charlotte Mutsaars... of over Bernleff. U bent van harte welkom. We zien wel wat er gebeurt. René, goeienacht. Ja, dag. Hallo. Uh, ik, ik zou een gedicht aan uh, jullie en de luisteraars over willen brengen. Oh. Over, als ik het kort samenvat, denk ik... de eerlijkheid en oprechtheid van dieren. Ja. Uh, het is een gedichtje... Uit de bundel geschreven door uh, mijn zusje. die er weliswaar niet meer is. Uh, Ronnekeprins. Ik ben daar nee, zoals je uh, gehoord hebt. Uh, zal ik het zomaar voorlezen? Ja, lees het dan maar voor, ja, ja. Zij die zeggen. ik ben eerlijk. en beweren nooit te liegen. zullen je beslist bedriegen. Want de waarheid doet soms pijn. Ieder mens. Kent een terrein waarop je beleefd moet zijn, hé? Hey, voilà, het compromis. Draaierij, diplomatie. Zonder scrupules manipuleren. Met de waarheid knap jong leren. Maar haar schaamteloos onteren. Ach, wie dan het dier beziet? Zij kennen echt de leugen niet. Zij zijn zichzelf en ons steeds trouw. Dat is waarom ik van ze hou. Hun wezen herbergt een tendens die ik vaak kwijt ben in de mens. Nou, dat is wel duidelijk. Hè? Dat laat aan uh, twijfel niets te wensen over. Is het, is het ook echt zo gesteld, denk je, dat, dat dieren niet kunnen liegen en mensen wel? Ja, mensen dat mensen kunnen liegen, dat snap ik. Ja, door de reden, hmm. denk ik. Ja. ja. Heb je dat zelf die ervaring ook met dieren? Heb jij huisdieren bijvoorbeeld? Ja, ik mijn leven lang weliswaar in oh. uh, uh, beperkte mate. Hond, poes. Uh, Dus ik, ik hoor niet... Ik heb, ik heb uh, het, het, het, uh, de, de, de grond er wel voor, <laughs> zeg maar. Dat klinkt ja. heel luxe, maar... Uh, hond, poes, Ik ben geen mens van paarden, kippen enzovoort. Uh, <laughs> maar ja in mijn leven, toch al wel in ons leven, uh, uh, het huisdier... die we natuurlijk gedomesticeerd hebben. Hè? Dat kun je niet ontkennen. Nee. Uh, maar ik vind daar inderdaad een uh, ontroerende oprechtheid in... Uh, afhankelijk hoe de wisselwerking is tussen mens en dier. Hm. En dat zal altijd weer verschillend zijn. Hoe ga je ermee om? Wat verwacht je ervan? Wat verwacht het dier van jou. Ja, uh, ja. nou. nou. Wat, mooi. wat een mooi begin van dit tweede uur. Dank je wel, René. Graag gedaan. En een hartelijke groet. Ja, insgelijks. Dag. Dag hoor, dag. Laura, goeienacht. Hoi. Hai. Ex, wat heb je dat net mooi verteld. Wel, wat bedoel je dan? Dat verhaaltje, dat, dat gedichtje. Ik vind het zo geweldig. Oké. Okay. Je hebt zo'n mooie stem. <laughs> ja, ga nou maar door. <laughs> maar Jij had het over jouw kat. Nou, ja. dan heb ik het over mijn kat. Ja. Mijn, uh, ja, lang geleden kat. Ik uh, ging van het ene kantje van Nederland naar het andere kantje. En uh, ik had een kat die gewend was om op een flat te wonen. En een keer kwam ik in een huis terecht. <laughs> Met openheid en een tuin. Mm. Nou ja, goed. Mijn kat die kreeg toen de pil... Maar ja, ik ben vergeten haar de pil te geven. Oh, en op een gegeven moment zaten er vijf hele, hele leuke heren die zaten haar te amuseren. en ze zaten echt te wachten van wat mogen we? De, de kat had zich ingegraven. Ja. En uh, ik werd er dus wakker van, want het gebeurde natuurlijk s'nachts. Maar het was zo'n ontzettend leuk gezicht dat ik echt, ik denk, waarom heb ik nou geen fototoestel of een filmapparaat dat ik het kan opnemen? Maar die gekke kat van mij was dus zwanger. Ja, van vijf heren. En ze heeft vijf kinderen gekregen. En ik heb een schoonheidssalon. En uh, de schoonheidssalon was tevens haar bevallingssalon. Mm. Dus de kinderen zijn van haar geboren in de salon. Het enige probleem was, ik had een boekje gekocht van uh, uh, Elsevier. Een boekje, een dik boek. En er stond van alles in. En dat had ik van tevoren gelezen... Nou, toen dacht ik, ja, het zal toch niet waar wezen dat mij dat zo meteen overkomt, dat mijn kat misschien een dwarsbevalling krijgt. Nou, enzovoort, enzovoort. Ja hoor, tuurlijk. Nou, oké, okay, ik heb de dokter opgebeld. Hoe kwam je daarachter eigenlijk? Uh, uh, de kat die liep te rennen en die moest bevallen en er was wel wat zichtbaar, maar er gebeurde niks. En het kind kwam er niet uit. Het kitten. Okay, ja. Ja, uh, ik noem het altijd kind. Van... Ja, baby's is, Ja. <laughs> uh, in ieder geval, uh, nou toen heb ik de uiter opgebeld en ik zeg van, ik, ik, ik heb gelezen in het, uh, in het Elsevier boekje van, uh, ja ik moet mijn vinger erin steken, maar dat vind ik wel een beetje eng. Nou zegt hij, als je het niet doet, dan heb je geen kap meer en de rest is ook dood. Zo, dat is duidelijk. Uh, ze, nou, uh, hoe doe ik dat? Nou zegt hij, leg de telefoon maar naar ze neer. En wees rustig, maar ja, toen had je nog geen draadloze telefoon, dus eh, bloops, dat was eventjes handelen. En eh, nou, ik heb een beetje olie aan mijn pink gesmeerd en toen toch een beetje, ik vond het echt heel erg. Ja, zo opeens een dierenarts, ja. Wat zeg je? Dat was opeens, die, je moest opeens optreden als dierraad. Ja, ja. Maar ja, er stond ook in het boek van uh, neem een, uh, een beetje je never, geef de kat een beetje je never en neem zelf ook een glas. <lacht> nou, dat heb ik ook gedaan ook. <lacht> maar het was wel goed ook. Ik heb de dokter ook gezegd, nou, ik ben mijn vingertje erin en... Kloeps! Daar kwam het dikke donnetje. Echt waar? Ja. Het was echt. Eh, oh, wat een mooi beest. Eh, ja. Nou hij ja, had in de weg. Hij had de, de voor de ingang gelegen. Ah, ja, die had gewoon echt voor iedereen de boel aan de kant gelegen. Zo. Nou goed, en toen was het was vloep vloep. Dus drie achter elkaar. Nou, uh, mijn kat was inmiddels al zes jaar. Ja. Dus dat is eigenlijk vrij oud. Ja. En bij die Griet, die heeft het zo moeilijk gehad. En die moest schoonmaken. Nou oké, okay, uh, toen dacht ik van nou, dat boek heeft nu al wat voor, voorgeschreven wat er gebeurt. En uh, de volgende dag. Kan er nog een kat komen. Of meerdere. Ja. Dus ik moest werken. Op een andere manier. En, uh, of tenminste, uh, uh, bij een andere zaak. Uh, <laughs> op een gegeven moment zei ik uh, tegen degene waar ik werkte van... Nou, ik moet naar huis toe, want mijn kat is weer bevallen. Uh, jij blijft hier. Ik zei, nou nee hoor, ik blijf helemaal niet hier. En als je me wilt ontslaan, dan doe dat maar. Vind het best, mijn kat gaat nu voor. Oeps, ik weg. <laughs> En ik kwam thuis. Ja hoor, er waren er nog twee. Echt waar. Ja, en die ene, dat is ook eigenlijk mijn lievelingskat geworden, daarna. Het is al lang geleden, dus al lang overleden. En uh, dat kring, dat keek zo omhoog. Ze echt van, nou, je hebt het boek toch gelezen? Je wist toch dat ik nog zou komen? Ja, en de andere is helaas overleden. Ik denk dat, uh, dat moeders van zes toch iets te moe was van en, en, en, en, en... Maar het, het was een belevenis van, heb ik jou, ik dat, vond het geweldig. Het maakt veel indruk op ja, maar je, maar ook het feit dat jij dat zelf zo doortastend hebt opgetreden, dat moet je toch ook, ja, dat is toch geweldig om je te kunnen herinneren, lijkt me. Ah, oh ja, ik vind het ook heerlijk. Ik ben ook helemaal katofiel. Ja. Ik bedoel, ik heb er nou eentje, die ligt hier op mijn bed. En uh, die, die luistert naar dit gesprek, oh, heeft ze het weer over die ouwe? <lacht> En dit is dus ongeveer, even kijken, uh, Laps, uh, 28 jaar geleden. <laughs> ja. <laughs> en deze die is uh, nu negen. Ja, ja Brommer even. <laughs> ik vind dat zo leuk. Die katten die weten gewoon dat precies dat je het over ze hebt. En uh, nou, dan krijg ik weer kusjes van me. Het hm. is echt een... Uh, ik weet niet of, of jij ook een van je katten zo hebt gehad. Maar dit is echt eentje die. Uh, die geeft continu kusjes. Ja, dat, dat, dat, dat ken ik wel. Ja, ik heb een kat gehad die. dat vooral deed als je om wat voor reden ook verdrietig was. Of als, als er iets niet goed was. Oh ja, Dan maar. zij kan altijd. Ja. <laughs> nou, wat een mooi ja, verhaal. Maar ver... ze weet ook donders goed als er iets verkeerd is. Want ik ben er wel eens erg mee bezig. Uh, ben ik toch min of meer in gedachten. Ja. En dan één keer voel ik die ogen. En dan kijk ik om en dan zit dat kring me aan te kijken. Ja, ze heet ook Kijkie. Ik noem haar altijd Kijkie, Kijkie, niet kopie, kopie. <lacht> nou, dan kijkt ze dus weer. Het is zo'n idioot beest, dit. Dit kring die heb ik uh, uh, uit het asiel gehaald. Nou, mijn liefste kat natuurlijk. Ja. Uh, terwijl een andere kat van mij die is uh, uh, weggelopen op 13 augustus. Een x aantal jaren geleden, negen jaar geleden dus. En uh, <tosses> dat was toen de vallende sterren er waren. Mm -hmm. nou, ik, uh, het was heel warm op die dag. Uh, het was ook heel bijzonder. Want ja, het. Het wemelde iets, Er eh, eh, eh, dwarrelde wat in de lucht waarvan je dacht van ja, wat gaat dat nou gebeuren? Ja goed, dat was spannend en ik werd eh, door mensen opgehaald om eh, mee te gaan eh, in een groot weiland om te kijken naar die vallende sterren. Nou, eh, ik moest nog even wat doen, toen zei een kennis van mij, je kat doet een beetje gek. Ik zei ja, wij ook, het is dus ja bloedheet man. Dan maakt het uit. Uh, ze, ze zoekt wel een plekje om zich lekker een beetje rustig neer te leggen. Uh, onder de bladeren van de bomen of uh, struiken. Zal wel goed gaan. Nou, ik ga nog even naar binnen. Ik moest nog even wat bakken en braden. Om mee te nemen voor de gasten waar ik naartoe zou gaan. En, uh, nou oké. Okay. Toen dacht ik, nou, ik had tegen de, de, de, de kat gezegd, die heette Gorby. Hij was zwart puntje neus tot puntje staart. Zwarte snorharen en alleen zijn ogen, hè. Sommige mensen die vonden ook dat ik een heksenkat uh, had. Maar uh, ik zei ook wel van, nou, ik ben A, de grootste kat. En B, ben ik een heks. <laughs> maar in ieder geval, uh, ja, ik kwam terug. En de kat was er niet. Mm. En de kat bleef weg. En ik heb echt uh, alles uitgezocht. Ik heb flyers gemaakt. Overal waar ik maar kon, heb ik ze neergehangen. En maar wachten, wachten, wachten, wachten, wachten. Ja, er gebeurde niks. En ik werd bloedzagreinig. Toen zei mijn moeder op een gegeven moment, Laura, uh, dit gaat niet goed met jou. Zonder kat, ik, ik hou niet van katten, dat weet je. Maar als jij ervan houdt, ga alsjeblieft naar het asiel en haal een nieuwe. Ik zei, ik haal toch niet zomaar een nieuwe? Nou, oké, okay, ik was een beetje boos. En toen uiteindelijk toch gegaan. Ik had een optie voor eentje en die heet, uh, uh, hoe heette je die? Uh, uh, knoedel. Knoedel was een zwart-witte, een dalmatische kat. <laughs> ik vond hem geweldig. En dat beest zat stond echt zo te kijken van... Nou, en waarom neem je me nou niet mee? En toen zei ik ook zo tegen die kat van... Nou, ik moet er even over nadenken. Ik moet even een nachtje erover slapen. Nou, twee nachtjes, drie nachtjes. Toen heb ik opgebeld uit de ziel. En uh, toen werd... Uh, toen heb ik gevraagd van, is Knoedel er nog? Uh, Knoedel, Knoedel. Ik zei, ja, die zwart-witte kat... Oh, oh, oh, maar Laura, dan, dan moet je wel wat sneller zijn hoor. Want die is al lang weg en uh, die is nou naar een boerderij. Ik zou het maar beter ook. Het is een mannetje natuurlijk. En nou, laat hem mooi de vrijheid. Want dat had hij bij mij niet meer kunnen krijgen. En is die andere kat nog teruggekomen? Helaas niet. Ja. Tot op heden heb ja. ik hem uh, nooit weer gezien. En Ja, goed, helaas. Ja. Ik, ik mis hem nog steeds. Maar ja, deze... dat, doe je. dat doe je. Maar ik moet, ik moet je nu gaan onderbreken, want er zijn nog meer mensen die... Uh, ah, oké, okay, sorry. Nee, maar, maar ik, maar ik dat... wou alleen even zeggen dat deze kat ik nu heb. Ja. Ik ben dus weer teruggegaan naar het asiel, want uh, nou, okay, er waren dus nieuwe katten. En uh, toen uh, uh, was deze, die, die heeft alleen maar zitten te schreeuwen naar me. Mm. En toen zei ik, hou je mond, uh, Barbara strijkhond, want uh, je bent zo scheler, ik weet niet wat. Je loenst als een gek. Maar ze was net geopereerd, dus van alles nog wat. Maar ja, goed, ik heb het dus wel laten inpakken. Ik zei, nou, doe er maar een strik omheen. cadeautje voor mezelf. <laughs> en uh, de volgende, tenminste, diezelfde avond lag ze in mijn armen. Hmm. Mooi zo. het is nog steeds uh, de, de kat. Zo ontzettend lief. Ik ben een staal gelukkig mee. Dankjewel, Laura. En een goede okay. nacht nog. Ja? Dag. Fijne avond. Ja, dank Het gaat goed. Doeg. Dag. Um, ik krijg een e-mailbericht binnen van Chris... Um, Lotte, Lola, een blonde bastaardpup, werd op een zondagmiddag samen met haar zusjes en broertjes in een zak met stenen in een rivier gegooid in Frankrijk. Zo gaat dat, zo ging dat. Zij wist uit de zak te komen en zwom met haar korte pootjes naar de overkant, onze tuin. Wij vonden haar en voeden haar op, inmiddels zijn we zeven jaar en veertig kilo later, nog steeds doodsbang van water. Tot deze week. Ze was op vakantie in Nederland. Zag ze een eentje in de sloot. Ze vloog erop af en sprong in de sloot. Roetzwart kwam ze eruit. Na een bad lag ze op haar kleed en je zag haar denken. Waar was ik nou zo bang voor? Inmiddels is ze weer in Frankrijk en voelt zich een heldin. U kunt bellen met verhalen over dieren naar Casaluna 0800 1121. Over de bijzondere band met dieren wat u ermee heeft meegemaakt. Marius, goedenacht. Ja, goedendag. Ik ben Marius. Hallo. Ik, uh, ik was in 1994... Uh, ...was ik werkzaamboer uh, Postkantoor in, in Ammerd de Zolen. En uh, voor mijn verjaardag... Uh, of, ...of 5 december... Uh, ...kreeg ik een, uh, een kavia cadeau van mijn collega's. Een vrouwelijke kavia. En, uh, was je er blij uh, mee? Daar was ik heel ontzettend blij mee. Het was mijn tweede kavia, want in mijn eerste... Die was uh, doodgedaan. Hmm. Die heette pepernoot. Nu kreeg ik een kavia en die had ik plungel genoemd. Ja, uh, Zelf, die heerlijke naamkeuze, ja. En uh, de, de kavia, die groeide uh, die bij mij op. Die kreeg ik kreeg hem dus uh, heel jong. En uh, toen ik na een half jaar weer afscheid nemen moest uh, van mijn collega's... omdat ik naar een ander kantoor ging... kreeg ik alsnog weer een kavia, maar hmm. dit keer een mannetje. En dat mannetje en dat vrouwtje dat konden het in de postbak heel goed vinden bij mij thuis. Het gevolg daarvan was dat de, op een gegeven moment zag ik dat het B zwanger was. En uh, de geboorte van uh, de zeven cavia's die daar weer uit voorkwamen, zal ik nog nooit vergeten. En staan nog steeds op mijn oogvlies. Wat zie je dan? Uh, die... Uh, die cavia's uh, die zo groot als een, uh, als een kleine muis ongeveer, mm. die kwamen één voor één uh, tevoorschijn. En uh, daar uh, was er één van, die uh, werd niet gelijk geaccepteerd door Klungel. En, de, uh, en de, toen ze wat groter waren, de, ik heb dus die, hier, die die niet geaccepteerd was, heb ik toch bijgelegd. En uh, die werd toch wel weer geaccepteerd nadien. Okay. En uh, toen ze wat, wat groter waren en gezoogd en gespeend en uh, in ieder geval vrij rondrenden door mijn huis. zal ik nooit een moment vergeten dat ik ze een keer uh, gewoon uh, allemaal in de kamer neerzette en uh, moeder voorop. En zeven van die kotels erachteraan... Die, die, uh, die, die. Dat was net een treintje, was het. Ja, ja, ja. Een treintje met allemaal wagons. Een, een, een soort met locomotief. Ja, het was fantastisch om dat te zien. Zo doen, ja. zo doen uh, enen of ganzen of zwanen dat ja. ook, hè? Ja. Zo'n treintje ja. vormen. Dus dat is wel te doen gebruikelijk in het dierenrijk. Ja, ja, ja. ja. Heel, heel leuk was dat. En was is ja. zo leuk aan kavia's? Ja, ik heb... Best van zo'n beest. Ja. ja. Een, een, zo'n beest, maar niet alleen. Uh, ja, je hebt ze in alle andere kleuren. Je hebt ze met rosetten, je hebt ze met lang haar. En, uh, nou ja, uh, hij is inmiddels ook alweer overleden, natuurlijk. Maar, uh, nou, zo uh, uh, ja. Nou, ja je zo moet gaat het. Je moet zelfs steeds afscheid nemen van je KVS. Ja, ja, ja. Het ja, gaat in, in hoog tempo. Is dat niet ja. erg? Uh, jawel. Jawel. Maar ja, goed. Ik, ik wist ook wel eens een keer. Ik, ik, we hebben nu nog weer twee hondjes. En uh, we hebben nog een vogeltje. Ja, klein huis hier, en oude dus... Uh. Ja. Goed, ik zal het niet vergeten. De kavia's in die een treintje vormen, Marius. Ik, ja. ik, ik dank je wel. Oké, okay. goeiedacht. <laughs> Marga, goeiedacht. Ja, hallo goeiedacht. Heb je ook een uh, bijzonder verhaal, ervaring? Ja, nou, ik ben een echte kattenvrouw. Ach. Ik heb altijd katten gehad. Maar op een gegeven moment had ik vijf katten. En als ik mopperde op één kat, dan kwam de andere kat de trap afrennen... En dan ging ze met de voorpoten die andere kat slaan. Oh. En, en dat was elke keer weer. Nou, zeg. En dat was, was zo geinig om te zien. Dat je helpt bij de opvoeding. Ja, die hield mee. Maar ik, wat ik eigenlijk wou zeggen is. iedereen hebt het over die leuke nestjes, jonge katten. En het is ook fantastisch. En jonge honden ook. Maar de asiel zit er vol, vol met jonge katjes en oh. katten. En met honden. Alsjeblieft laat je kat steriliseren of castreren of je hond. Want het is niet meer het aan te slepen in die asiels. Nee, nee. Ja, het wordt... en, en het is allemaal erg lief en leuk. En dat weet ik ook wel. Maar je moet er ook aan denken wat er allemaal in die asiels zitten. Ga je daar vaak kijken of werk je daar toevallig? Nee, ik werk er niet. Ik ga zo nu dan dan kijken. En ik heb mijn katten ook altijd uit asiel gehaald. Hm. En deze zomer had ik een zwerfkat hier... En uh, toen belde ik de dierenambulance, ze, ze konden hem nog ineens naar een asiel brengen. Zo volstaat het asiels hier. Ja, ja. Nou, heb, je, dan, heb je de indruk dus... dat het steeds erger wordt, sterker wordt? Ja. Dat kinderen aan hun, of dieren aan hun lot worden overgeladen? Ja. ja. En, Waarom zou dat en, het zijn? En, en maar netjes, Ja, nou, dan willen, niemand wil die, wil die jonge katten meer. Dus dan breng je ze maar naar een asiel. Ja, ja. ja. ja. Nou, dat wordt steeds erger. Dus, dat wou ik eigenlijk zeggen. Oké, okay. dat heb je duidelijk overgebracht, Marge. Ik dank je ah. wel. Graag gedaan. Prettige avond nog. Goedenacht nog. Dag. dag. Dat was uh, Fralippo Lippi. Shouldn't have to be like that. Nee, bij sommige dingen kan je dat rustig zeggen. Um, straks nog weer even op Bernard terugkomen. Vandaag overleden dichter en schrijver. En vertaler ook. een jazzliefhebber. Um, hij schreef bijvoorbeeld een, over Warren Mars. Een in memoriam. Mars was een mooie, echt een prachtige blazer. Dat heet ook Requiem. Dus dat is wel toepasselijk. Met onmiddellijke ingang. Alle eiwitverbindingen verbroken. Chromatiek die plotseling oplost. Noten terugzakkend naar hun grondtoon. Het laatste moment. Zijn binnenwaartse blik overzag in een flits alle ongespeelde mogelijkheden en doofde toen. Het onderwerp is groter dan de man die daar op het podium ligt naast zijn saxofoon. Melodieën lieten hem los, fladderden weg uit hun harmonieën, trokken zich terug in de muur. Een paar maal in zijn leven werd hij aangeraakt... door dezelfde hand die hem hier velde, in één klap. Een deur heeft zich gesloten, daarachter zullen wij nooit komen. Daarvoor horen wij niets. Goed, Berlef over Warren Marsh. Eh, hele andere muziek natuurlijk, trouwens. Er is veel over poëzie te doen. Eh, vandaag is, als ik goed ben geïnformeerd, Ramsey Nasser... de dichter des Vaderlands gekomen met een prachtige box van zeven cd's waarin hij poëzie Nederlandstalige poëzie voorleest uit acht eeuwen. Hij is een groot liefhebber van oude poëzie. Dat begint al in de middeleeuwen, loopt hij de gouden eeuw doorheen, de 18e, 19e, de 80ers, de, nou ja, de laatste antieke, de, de eerste moderne. Hij leest het allemaal zelf voor en hoe is dat ontstaan? Het idee voor deze CD-box ontstond jaren geleden. In juni 2001 stapte ik tijdens een poëzieavond in Rotterdam een man op me af. Ik had zojuist een lang gedicht van Leopold voorgedragen... en die vriendelijke man bleek een achterneef van de beroemde dichter. Hij schudde me de hand en zei... Dit is de eerste maal dat ik dit gedicht van mijn oudoom oom begrijp. Nou, zo heeft Nasser vaker opmerkingen te horen gekregen... nadat hij ook zijn eigen poëzie had voorgelezen. Kennelijk levert een voordracht euh, een schijn van verstaanbaarheid... En een feit is dat veel mensen graag luisteren naar poëzie. En zo is het plan ontstaan voor deze cd-box met zeven cd's. Een droom om dichters als Gorter, Lutjebert, Vazalis, Boutens, Annabijns... en nog veel anderen voor een modern publiek te ontsluiten. Dus dat is nu gebeurd. Het heet Hier komt de poëzie. Nou, dat vind ik een prachtig project waar ik graag wat uh, aandacht aan besteed. Terug naar de dierenverhalen. Oh nee, we gaan eerst naar Marco luisteren. Dag Marco, goeienacht. Goeienacht. Je, je hebt iets over Bernlef. Ja, ik, uh, ik vind Bernlef een zeer groot schrijver. Ja. Uh, het is toevallig dat ik uh, net uh, zondagavond weer aan een boek van hem begon, begonnen ben. Welk boek? Uh, buiten is het maandag. Uh -huh. Dat is een heel mooi boek ook. Dan even zijn werken, maar ik heb eigenlijk uh, uh, ook zijn vroeg werken zeer gewaardeerd. Ja. Maar... Een, een, een interessant aspect bij hem is altijd herinneringen en uh, geheugen. Ja, zoals in zijn beroemde roman Hersenschimmen. Ja, maar dat speelt in heel veel van zijn boeken een rol. Oh ja. En, en, en wat is dan de belangrijkste wat jij daar zo mooi aan vindt... in zijn omgang met het geheugen en herinneringen? Ja, maar ook zijn taalgebruik, ja. zijn precisie. Zijn uh, manier om het heel weinig woorden, heel veel, heel veel te zeggen. Ja, zuinigheid, ja. Ja, ja ik zo. vind het een geweldige schrijver. Is dat niet een beetje een Calvinistische uh, aspect daarvan? Mm, zo zou je het kunnen benoemen... Hoewel ik altijd wel uh, houd van schrijvers die met weinig woorden veel zeggen. Ja. Dat vind ik heel knap. Dat is mooi hè? Ja. Daar was Berlif wel een meester in. Gerrit ja. Krol ook bijvoorbeeld. Ja, Groningen. Ja. ja. Hey, wat vind je het mooiste van Berlif? Het is moeilijk om te zeggen. Ik vind zijn poëzie ook heel mooi trouwens. Ja. Uh, hoewel ik maar één dichtbundel van hem gelezen heb, de kunst van het verliezen. Ook een zeer aan te raden bundel. Um, sneeuw vind ik erg mooi. Sneeuw, ja. zit een boek ook, een, ja. Een roman die zich in het hoge noorden afspeelt in Zweden, volgens mij. Begint dat niet, niet met een, met een uh, auto-ongeluk? Ja. En de gevolgen daarvan? Ja, dus bij buiten is het maandag ook weer. Nou ja. ja, ik. Ik vind het zeer interessant hoe hij uh, omgaat met dingen als geheugen en de herinnering. Ja. En, en dat, dat, dat het dus heel belangrijk is ook om uh, je daarmee bezig te houden. Ja, Doe je dat ook? Doe je dat ook? Kun je, je herinneringen koesteren als het ware, of je geheugen trainen? Of moet je dat niet zo opvatten? Mm. Nou, ik denk van. Uh... Je, je kunt niet zonder, zonder herinneringen leven. En, en, en dat is wat hij steeds probeert aan te tonen, ja, ja. volgens mij. Okay. Ja. Dat kun jij dus ook niet, hè? dat ervaar jij zelf ook zo. Ja. Het, het, dat is denk ik een heel, heel belangrijk aspect van zijn schrijverschap ja. geweest ook. Van, uh, herinneringen zijn zo belangrijk. Dat... Je kunt net doen alsof er alleen maar heden is, maar het is niet waar. Dat, dat speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol. En buiten is maandag ook. Dan wordt het af en toe gezegd ook. Van, je kunt niet uh, doen alsof er wel eenmaal heden is. Precies. We komen voort uit het verleden. Marco, dat heb je dan toch mooi gezegd. Ik dank je wel. Ken je dat boek trouwens? Nee, nog niet. Maar nu je dat zo zegt, denk ik... Dat wordt tijd dat ik dat gelezen. lezen. Ik, ja, dat ik, moet ik zeker doen. Ik dank je wel. En ik wens je nog een goede nacht. Ik vind trouwens dat jij het heel goed doet. Oh. Dan. <laughs> dat vind ik helemaal aardig. Dank je wel. Ik krijg bij jou ook wat meer tijd om uit te spreken, namelijk. Ja, ik heb dus niet gebeld. Ja, dat vind ik wel zo aardig. Nou, dat heb je dus nu ook gekregen. Ik dank je wel. En een goede nacht nog. Lees veel, Ben Ja, dag. Dag. Zijn er zijn overigens mensen die dat niet op prijs stellen... als ik mensen lang aan het woord laat. Maar ja, dat is dan weer een keuze. Ronald, Goede nacht. Goede nacht. Nou, mij vervel je er niet mee, hoor. Oh, gelukkig. Ja. Nee, ik, ik, nee. Ik, ik, ik vind dat soort berichtjes op Twitter op... Het geldt niet. Marco Goed zo. heeft een hoop te vertellen. Ja, dat vind ik ook. Gelukkig. En jij? Dieren, honden. Ja? En met name mijn, ja, mijn hond. Is dat een bijzondere hond? Heb je daar een bijzondere band mee? Een heel bijzondere band. Hij is uh, vier jaar geleden overleden in mijn armen. Mm. En ik heb hem uit een uh, asiel gevist in uh, het zuiden des lands. Ik was op zoek naar een hond die helemaal bij mij zou passen. Ik had zelf een hele lastige periode in mijn leven, echt scheidingen en dat soort Obba. ellende. Je zocht een maatje en, als het ware. Ja, je zoekt een vriend waar je alles mee deelt. En ik heb, die hond zat helemaal achter in het asiel. En ik kreeg, wat is er met deze hond? Ja, die moet je niet nemen, die is onhandelbaar. <laughs> Toen dacht jij meteen, die moet ik hebben? Die, ja, dat klinkt wel zoals ik ben. <laughs> en, het, het, het wonderlijke met dieren is dat ze je aanvoelen. En als we heel goed kijken als mensen, kunnen wij ook dieren aanvoelen. En Hij kwam uit de kooi, uit de, de bencher, hoe heet zo'n ding. En ja, het klikte, het, het, het, het was gelijk vanaf het begin af aan, ja, het was goed. En ik heb alles gedaan wat je met honden niet moet doen. Op de bank, op het bed. En gewoon een maatje, gewoon mm. structuur biedend. Maar hij mij ook structuur biedend. Mm. En uren wandelen door bossen langs, langs, langs de Waal, waar ik woon, ongelooflijk. En uh, wat ik al zei, op een avond, hij was wat onrustig. En hij ging altijd eerder naar bed, nu nagaan, een, een hond. En dan lag hij in bed te wachten. En die nacht, ik voelde me heel onrustig. Die hond was onrustig en hij kroop tegen me aan, zoals elke nacht. En hij kijkt me aan en hij sluit de ogen. Goh. En toen was hij er niet meer. En die nacht heb ik hem opgepakt, ben naar het bos gegaan en ik heb hem daar begraven. Mm. En tot op de dag van vandaag, als ik in een bos loop, ik loop heel veel, dan zoek ik nog steeds mijn hond. Ja. Niet, heb je dan daarna niet de moed gehad om weer naar het asiel te gaan en een nieuwe een maatje te zoeken? Ik durf gewoon niet, tuurlijk gaat het door je hoofd heen, maar die band die ik met die hond had, dat, dat onvoorwaardelijke, dat met hoofdknikjes die hond kunnen corrigeren met hele zachte woorden, ja, sturen. Hmm. Dat is wat ik, ja, ik durf dat niet en elke hond is anders, elk mens is anders, het karakter. Maar je, gewoon... zit er dan in zo'n verstandhouding met jouw hond in ieder geval die hond iets onvoorwaardelijks ja. in? Oh, dat... Absoluut. Dat dat het ook zo bijzonder en zo mooi maakt. En bij mensen vaak zo moeilijk, omdat die onvoorwaardelijkheid niet hebben. Ze stellen geen eisen aan, aan wie je bent of wat je bent. Ze zien niet wie, wat voor geschiedenis je hebt. Jij bent daar. Hm. En of je nou drie minuten weg bent of, of, of een paar dagen wat wel eens voorkwam. Hij stuiterde altijd van blijdschap. Hm. En, en dat maakt een hond zo bijzonder. En hij stelt geen vragen. Ja. Als ik me rot voelde, dan, dan kon hij gewoon naast je zitten. Kop op schoot. Nou, komen ze aaien. En het, het schelen van die honden, aaien van die honden, samen op pad zijn. Ja, ja dat, dat heeft mij geheeld. Nou, dat is wel fantastisch dat een hond dat met je kan doen, dat je dat kan bieden. Maar dan begrijp ik toch nog niet waarom je niet, het niet aandurft helemaal om weer een nieuwe hond te, te zoeken. Nee, die herinnering is nog te vers. Okay. Dat is zo'n intense periode geweest in mijn leven. Samen met hem zoeken naar mijn eigen plaats. Weer in het leven echt compleet ontspoord. Domme dingen gedaan. Uh, nou. En dan die hond die je terugbrengt. Daar waar je moet zijn. Terug in je werk, uh, Het leven oppakken, Contact nemen met je familie. Alles kwijtgeraakt. En dan heel langzaam weer terugvinden. Nee, dat, dat, nee dat, dat koppel ik aan mijn hond. En elke hond zou... Wordt dan een, een, een reflectie van die andere hm. en die kan die nooit worden. Zo. Nou, dan ga je nu alleen door het leven. Ja. En lukt dat een maar beetje? Dit, ja, dit keer met opgeheven oog en een stralende glimlach naar buiten. Goed zo. Ronald, dan wens ik je veel succes en nog een hele goede nacht. Jij fijn uitzending. Dankjewel. Da. Tot ziens, dag. Straks in Dit is de nacht, dan hebben we het al over na tweeën. Maarten Dallinga. Hoe ouder we worden, hoe kleiner ons brein ja, hoe ouder we worden, hoe slechter ons geheugen, onze denksnelheid en concentratie. Al dus hersenonderzoeker André Aleman, van wie pas het boek Het seniorenbrein verscheen. Hoe ga je om met de veroudering van je eigen brein? Hoe probeer je, je hersenen zo vitaal mogelijk te houden? En mijn luisteraar zei net al, eh, Marco, dat je je herinneringen en je geheugen eigenlijk moet koesteren... omdat die zo van vitaal belang zijn. Nou, hoe probeer je je hersenen zo vitaal mogelijk te houden? Heeft een ouder brein wellicht ook voordelen? En wat als het geheugen van iemand om je heen steeds slechter wordt? Over al deze kwesties kunt u straks meepraten na twee uur... in Dit is de Nacht met Maarten Dallinga. Ja, en dan zitten we toch ook weer bij Berlef... die die prachtige roman hersenschieren schreef... over het verlies van eh, hersenen. En dan noem je dat Alzheimer. Dus ik keer toch nog even terug bij Berlef... Eh, uit zijn bundel achter de rug, verzamelbundel... Over de liefde, we hebben het net over de liefde tussen man en hond gehad. Over de liefde is het moeilijk schrijven. Eenvoudig is het niet om over de liefde te schrijven... als een kat die gekruld bij de kachel ligt... en de warmte in zijn vacht gevangen houdt, zoals ik jou. Maar mijn spieren staan niet in een luie boog van verzadiging. Ik kraak en eenmaal zal ik breken. Eenvoudig is het niet om over de liefde te schrijven als een emaille kroes door talloze lippen versleten... tot blauw-zwarte uitslag de randen versiert, zoals jij. Maar jouw mond zal op de mijne oxideren tot woorden, tot gras en tot niets. Eenvoudig is het dus niet om over de liefde te schrijven. Te dicht dring je door mijn woorden heen... en te ver is je nerfblauwe sterven van woorden verwijderd... maar zoals de schreeuw van een kind, de echo van een noodzakelijkheid... Zoals ik het huis inga en weet dat de deur is om afscheid te nemen. En alles wuift. De tafel, de stoelen, de wind wuift zijn lorre tegen het raam. Het behang wuift met zijn koortsuitslag. De muizen wuiven onder de vloer. En waar ben jij? Op mijn lippen kleven korreltjes zand. Alleen in mijn ogen is het stil en in mijn oren. En ik weet waar je bent. Ik wuif. Zoals een gebit het zo goed zegt, waarin na de maaltijd de herinnering ontwaakt. Als een koopvrouw die haar kleurige sjaal uitspreidt op de kinderhoofdjes. En van alles nog een beetje te bieden heeft. Dat ons leidt naar de blinde heler, naar de onzichtbare dief. Zoals ook kou een vorm kan zijn. Die onze adem verbrandt tot een vluchtige beeldroman. Wie is niet verliefd op een ijsbaan? is er iets hopelozer dan een dode vis onder het ijs... niet rottend, maar brandend van schaamte. Iets meer hoopgevend dan een meeuw op weg in het blauw. Moeilijk is het niet om over de liefde te schrijven. Niets laat zich beter beschrijven... en eindigt als regen in zand doordringt... en doordringt tot het stenen landschap... waarin wij allen afwezig zijn. Daarom geef ik je leegte als vogels lucht... Vissen, water, een eigen element. Het warme zand, de kale rotsen van mijn landschap. Zelfs dat niet, want geen taal is bestand, is stil genoeg. Ik kan niet anders dan over de liefde schrijven. Ook de haan vraagt niet naar zijn kam. Hij zet hem op en kraait. Soms midden in de nacht. Pernef, over de liefde. Waar je niet over kan schrijven en toch over moet schrijven... omdat je gewoon niks anders kan... Dat zal hij zijn hele leven gedaan hebben. Um, is soms nemen muzici de gelegenheid te baat... om gedichten van grote dichters op muziek te zetten. Dat deed ook La Femme Belge met Willem Elschot. Ik heb in mijn jeugd gelijk een beest gezopen Aan alle passies van een mens te leven. Ik heb de beker huilend hoog gegeven. Aangegaan met lippen gulzig open. Ik dronk en ik voelde het schroeiend vocht mij lopen door het arme lichaam. Gloeiend heet aan het beven. Ik heb in mijn jeugd gelijk een beest gezopen. Aan alle passies van een mensenleven. Ik wil genieten van dat nieuwe leven de druppels mij van de wangen dropen. Ik wil genieten van dat lieve leven. Dat de druppels mij van de wangen dropen. Er is genoeg nu in mijn krankenwezen. Ontwaakt een ziel uit haar slijmeringen. Zes uit het beest zijn goddelijk gerezen. En heeft met breed gebaar mij de weg gewezen. Ik hoor haar stem in klare tonen zingen. En zit versteend in koude mijmeringen. Ik heb in mijn jeugd gelagen best, gezopen. La femme belge, met een gedicht van Willem L. Schott... Rauw zoals Elschot dat, dat kon. Uh, te vinden op een nieuwe cd van Poet Tracks. Uh, popmuzikanten die een gedicht van een groot schrijver verklanken. Dat is de gouden formule van Poet Tracks. Dat is een productie van literair productiehuis Wintertuin. Uh, deze nieuwe cd's ze hebben er al eerder cd's mee uitgebracht. Volgens dit principe hoort u poëzie van Hugo Klaus, Remco Kampert... Elschot dus en Neeltje Maria Min... met verschillende muzikanten die eraan mee hebben gewerkt. Het album werd al eerder gepresenteerd op 13 oktober in Nijmegen ongetwijfeld tijdens de Nijmeegse kunstnacht. Een reist langs de poppodia, festivals... van Melkweg tot de Lowlands. En dat is dus een, een, een succes. En ik denk dat Ramsi Nasser dit wel zal aanspreken, dit project. Nou, ik zei het al, veel poëzie, maar ook veel verhalen over dieren. Dus we schakelen heen en weer tussen het een en het ander. Het is een beetje skatschoks. Ik moet even reageren op een paar dingen die voorbij kwamen... tijdens de uitzending, schrijft Alberto de Ganzen van Varen mij... Let op die naam. U loofde Charlotte Mutsaars over haar liefde voor dieren... en dat zij de dieren als gelijken ziet. Nu melde u aan het begin van de uitzending... dat er in het regeerakkoord een verbod op wilde dieren... in het circus is afgesproken. Dat klopt allemaal, dat heb ik inderdaad aan het begin gemeld. Dan nou schrijft Alberto... Ik weet uit ervaring dat veel mensen die dit betreft... op eenzelfde manier tegen dieren aankijken als Charlotte. Ze leven 365 dagen per jaar met hun dieren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 Marian, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik had het over de hond en mijn ja. moeder. Ja? Mijn moeder die woonde in de Paats van Troostwijkstraat in Den Haag. En mijn broer woonde om de hoek. En die had een vreselijke lieve hond. Maar hij zorgde niet zo goed voor hem. Dus smorgens ging de deur open en dan werd de hond... die moest zichzelf uitlaten. Dat onaardig van je broer. Ja, maar zo was hij. Het is gewoon geen aardige broer. Die, uh... ja, wel. hij was wel heel lief. Maar <laughs> ja, hij was een beetje gemakzuchtig. Maar mijn moeder die woonde dus op de hoek. En dan kwam de hond daar en blafte drie keer. En mami deed de deur open. En de hond <laughs> slim, die kwam binnen en kreeg een kopje thee en een beschuitje. Ah, <laughs> <Ja>, gewoon slim. <laughs> en dat was iedere dag weer. En dan zei ik, mam, waarom doe je dat nou? Ja, zegt ze, maar ik kan hem toch niet buiten laten staan? Nee. Maar vond jij, dan, het... vond jij dan dat ze dat niet moest doen? Nee, nee, ik vond dat helemaal goed. Maar ja, ik vind het, als jij een hond hebt, moet je hem toch uh, redelijk uitlaten. Ja, dat vind ik ook. Ja, en niet uh, zomaar de deur open doen en ga je gang maar. Dus jij vindt dat je moeder je broer beter had moeten opvoeden? In principe wel, mij was de jongste. en Ach, Ja. ja dan krijg je dat? Dan weet je dat. Ja. Maar ja, ik ben in principe een kattenmens. En uh, ja, honden, ja, Conor was hartstikke lieve hond. Maar ik, mijn gedachten gaan toch uit naar katten. Ja, ik heb er vier gehad. Dat was Mackie. Ja. Uh, spotty. Maar dit was het dit was verhaal, Marianne? Was ja, het? Ja, ja, ja, ja, jij okay. hebt haast natuurlijk. Hè? Nou, haast, haast, haast. Ja, het is bijna En Napoleon, uur. dat ja. was een kat die, die zat op de trap. En dan zei mijn buurvrouw Marianne, nou die kat weg. Want ik moet met de hond naar boven. En die ging nooit weg. Hmm. En Napoleon is verdwenen. Die ging zeker... Uh, ja, dat hoort op. Okay. <hums> nou, dan ga, uh, jij ook weer. Nu. Ja. ja. Ja, dag. De, dag dag. Maria, dankjewel. Doe, Hoi. Doei. Hoi. Carla, tot slot ja. denk ik, hallo. Ik, ik uh, wou zeggen, toen jij uh, gisteravond uh, uh, uh, het uh, had over uh, uit de tijd vallen en, de, en eruit dus voor Een ander programma op Radio 4, Amoroso. Amoroso. Yeah. Uh, uh, toen zat ja. ik uh, buiten voor de uh, een sigaretje te roken. En er uh, uh, is een vrij groot uh, grindterrein. Uh, en daar snuffelde een egel rond. Ja. En dat nou, het was een heel aparte atmosfeer, terwijl ik naar jou zat te luisteren. En hij kwam tot 20 centimeter voor mijn voeten. Zo, hé. Dus... Uh, Jij zit altijd... altijd uh, um, buiten. Buiten. Ja, ja. <laughs> ja, ik rook al drie, drie jaar niet meer in huis. Oké, okay. okay, nee, dat is lekker. Cursus stoppen ja. met rook maar gedaan wel, die wel... niet helemaal gewerkt heeft. Oh. Maar, maar wel lekker naar de radio blijven luisteren. Ja, daarom. Dat, dat wat ik het vertelde, is een boekje van David Grossman... waarin hij het verdriet over zijn uh, gestorven zoon uh, verwerkt. Mm -hmm. Dat brengt mij weer terug bij Dooyer op Drift. Mag dat? Tot slot, ja. Carla? Ja. Want die heeft daar ik heb een... nog een ander mooi verhaal. maar. Oh. Uh, oh. Nee, dat, dat ga en ik afsluiten af, ja. met een gedichtje van uh, Charlotte Mutsaars. Ik dank je wel en ik wens je nog een goede nacht. Ook zo. En blijf luisteren en roken. En, nou, dat roken wil ik stoppen, okay, maar stoppen. Nou, Oké, nou, blijf dan luisteren. Ja, dat zeker. Big Bang tot troost. Ze kopen een kip en ze kopen een haan. En ze zeggen, het ei is van mij. Het kuiken komt uit en ze brengen het groot. En dan komen ze af met de bijl. En niemand die er tranen omlaat of een lijvig boek over schrijft. Als hun eigen broed het leven verlaat, is het dikste boek nog te klein. Na de nieuwe Big Bang is dit alles voorbij. De kip en het ei. En ook zij. Charlotte metsaars doorje op Drift. Die bundel komt uh, vrijdag uit. We hebben uh, Berndef uh, eer bewezen wat verhalen gehoord over dieren. En zometeen gaat Maarten Dallinga met u doorpraten... over de werking van het geheugen en van uw hersenen. Zeker als je iets ouder wordt. En dat is nou eenmaal iets wat we allemaal doen. Dus dat is na tweeën nog met uh, Dit is de dag aan de hand. En dan was ik nog van plan om op... Te... Ja, tuurlijk, morgen... Zit Nathan Vecht hier op deze stoel. En die gaat praten over Amerika met twee gasten. En dat zijn René Sommer en Bob Bronshoff. Een schrijver en een fotograaf. En die zijn door Amerika getrokken in het voetspoor van Bruce Springsteen. Een roadtrip in 14 songs. Springsteen, een van de grote helden van Amerika... die heeft het wel in kaart gebracht in zijn liedjes. Nou... De mensen die hij bezongen heeft, uh, hebben ze opgezocht en daar een verhaal over verteld. Daar hoort u morgen Naat aan het vechten over. Ik wens u nog een hele goede nacht. Dag. Ik, ik, ik, ik, ik, ik. en ik. Ik ben niet alleen. Nou, dat jij. Een CRV.